De nieuwe Italiaanse premier waarschuwde dat de toekomst van de euro afhangt van de beslissingen die Italië de komende weken neemt. Vanavond houdt de Senaat een vertrouwensstemming over de nieuwe regering. In verschillende Italiaanse steden zijn mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de plannen van Monti. Demonstranten noemden het nieuwe kabinet een bankiersregering. In Milaan ging de demonstratie gepaard met ongeregeldheden.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 ANWB Verkeersinformatie. In de noordelijke helft van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Het is een normale avondspits uh, vaste files in de Randstad. Wat langer is de file op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Knopen, Burgerveen en Hoogmade 7 kilometer. En vanwege de, zijn de, vanwege de mist zijn de spitsstrook op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen de Knopen, de Rotterpolderplein en Velzen en ook bij Alkmaar afgesloten. Eerder vanmiddag hadden we een aanrijding bij Rotterdam op de A15 maasplakte richting Rotterdam...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 VPRO. Villa VPRO. TESSEL wow. Goedemiddag en hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u met zometeen ons panel Klinkende Munt. Maar daarvoor gaan wij eerst naar Straatsburg. Daar zit Fred Strobans, collega Fred Strobans, die voor ons Europa. In de gaten houdt, mag ik wel zeggen. Tot in de ja. kleinste krocht van eentje, het parlement. Ja, het is hier bijna leeggelopen. Ja, ze zijn allemaal weer op weg naar Brussel, Fred, of niet? Ja hoor. Ja, ja. ja. Per uh, trein per trein. Kijk, jij maakt de bruggetjes. Ik wilde maar zeggen, Europa heeft meer te doen dan alleen de crisis, hoe erg die ook mogen zijn. Er moet ook gewoon nog ander beleid uitgestippeld worden. En inderdaad, ze gaan bijvoorbeeld ook over de liberalisering van diensten die voorheen in handen waren van de overheid, maar langzamerhand aan de markt worden gegeven. Het uh -huh. spoor is er daar een van. Het spoorvervoer moest opengebroken worden, het moest geliberaliseerd worden. In eerste instantie, Fred, met de bedoeling om meer vrachtvervoer via het spoor te laten gaan, ter ontlasting van Wegen. Ja, dat besluit is al tien jaar geleden genomen. Zeker. En iedereen, iedereen heeft dat ook gemerkt. Hè? De, uh, de spoorwegmaatschappijen, uh, dat waren monopolisten... Uh, dat, dat waren allemaal staatsbedrijven, die zijn opengebroken, ook in Nederland. En uh, concreet komt dat erop neer dat je dus een beheerder hebt van de infrastructuur... met mm -hmm. name de sporen, dat is in Nederland ProRail. En dan heb, je, uh, dan heb je treinen die daar overheen rijden. En dat is voornamelijk in Nederland toch nog de NS... Ja. Eh, want voor dat reizigersvervoer eh, is de liberalisering eigenlijk deels gerealiseerd. Maar men had wel de bedoeling om dat eh, verder eh, toch eigenlijk door te zetten met, uh, met het goederenvervoer. Ja. Omdat bijvoorbeeld 50% van de vracht in Europa via vrachtwagens... Vervoerd wordt en dat, dat levert uh, congestie op, hè, files, maar ook uh, vervuiling. Mm -hmm. En uh, er gaat op dit moment zo'n 10% uh, van de vracht met de trein. Ja. En dat is een interessante kwestie. Want men had natuurlijk gedacht: kijk, uh, we gaan het allemaal openbreken. Dan kunnen er meer partners hè, met treinen gaan rijden, met vracht. Maar nu zijn we tien jaar later en dat blijkt nu dat eigenlijk de liberalisering op dat vlak weinig effect gehad heeft. Want nog steeds uh, wordt er slechts zeg maar, tussen de 7 en de 10 procent van de vracht per trein vervoerd. En al dat het overige zit die... dus in die files op die vrachtwagens. Dat is na die tien jaar deze constatering, ja. Fred? Ja. Ja. Dat is ja. Maar dus dacht ik deze week, want um, um, men, het parlement heeft hierover deze week gedebatteerd, op basis ook uh, van een, een nieuw rapport, uh, een, een, een nieuwe richtlijn van uh, de Europese Commissie, en uh, ik dacht zo, nou ja, daar gaat toch een robotje over gevochten worden, maar nee, hoor hoorde is een enorm grote consensus in het Europese parlement, van rechts tot zeg maar gematigd links, alleen uiterst rechts is erop tegen om die liberalisering verder te zetten, mm -hmm. want de conclusie is uh, dat het eindelijk nog niet goed is uitgevoerd. Er is weinig controle. En wat willen we nu doen? We willen in elk land een hele strenge regulator gaan neerzetten. Dat is een soort uh, mededingings, mededingingscommissaris. Yeah. Die er moet op toekijken dat er inderdaad uh, genoeg privépartijen... over die sporen kunnen rijden in de eerste plaats uh, met vracht. En later misschien komt er ook nog wel eens een Europese regulator... die dat dan allemaal gaat superviseren. En de ideeën, want al dit soort ideeën... krijg je in Europa altijd uh, wonderlijke namen mee. Uh, uh, dit alles gaat dan onder de noemer... één Europese spoorwegruimte. Zo, wie ja. bedenkt dat? Nou, ik weet niet wie die namen bedenkt, maar men probeert daar toch altijd een beetje cachet uh, aan te geven. Omdat het is al saai genoeg. En uh, <laughs> ja, dan met, een ronken, met een ronkende naam kom je natuurlijk een, een, een beetje verder. Ja. Nu, volgend jaar, uh, ja. Tessel, uh, komt de Europese Commissie met pakket nummer twee. Want... Tien jaar geleden was pakket nummer één. Ja. En in dat pakket nummer twee zit ook, zit ook de verdere liberalisering... van het reizigersvervoer. Ja, dus. Dat hebben we ook al een klein beetje. Uh, in Nederland en in de omringende landen, je hebt bijvoorbeeld de Thalys. Hè. Mm -hmm. Dat is zo'n consortium uh, van de Nederlandse, de Belgische en de Franse spoorwegen. En binnenkort, misschien over een maand of zes, gaat de uh, Vira rijden... tussen ja. Brussel en uh, Amsterdam. Ja, dat mag allemaal, is dat... ze zijn alleen niet te betalen, Fred. Ja, precies. En dat... dat dat legde ik vanochtend even voor aan een Belgische transportspecialist... Europarlementariër voor de Vlaamse socialisten, Said El Khadrabi. En hij antwoordde daar het volgende op. Ja, ik, ik stel dat ook vast. Alleen is het niet uh, Europa die zegt dat die trein niet meer mag rijden, die binnenlux trein. Dat is een keuze geweest van beide spoorwegmaatschappijen. Uh, natuurlijk, je hebt daar een heel mooie infrastructuur voor een snelheidstrein. Dat heeft geld gekost, dat moet ook renderen. Ik snap dat wel. Uh, maar als er een politieke wil is tussen beide landen... en bijvoorbeeld de, de, de grensregio's, de provincies die betrokken zijn... om te zeggen, ja, wij willen dat toch nog dat dat behouden blijft... en je kan een overeenkomst maken met de maatschappij... om daar dan misschien een stukje voor te betalen... Uh, dan, dan moet dat overeind blijven. Maar wat je gaat zien is dat uh, ook hier de markt geopend werd... en dus je waarschijnlijk in de toekomst, zoals in de luchtvaartsector... zeker voor die succesvolle internationale lijnen... verschillende spelers gaat krijgen die misschien ook... met uh, ...andere tariefformules gaan uh, voor de dag komen. Hè. Bijvoorbeeld uh, speciale passen voor jongeren die goedkoper worden... ...of, of uh, last-minute tickets en dit soort zaken. Dat zijn modellen die je nu nog niet ziet in de spoorwegsector... ...maar die wel kunnen ontwikkeld worden. Maar ik uh, meen te weten dat bijvoorbeeld de Duitsers... Uh, graag vanuit Frankfurt via, via Brussel naar, naar Londen zouden willen reizen eh, door de Eurotunnel dat zou een nieuwe concurrent zijn voor de Eurostar die vanuit Brussel ook diezelfde richting uitgaat eh, misschien ga je in de toekomst ook vanuit Amsterdam hetzelfde traject via Brussel en eh, naar, naar Londen gaan, gaan, gaan zien komen dus dit zijn zaken eh, die afhangen van, van keuzes die privémaatschappijen gaan maken de volgende jaren, maar ik denk dat dat niet zozeer het, het, het, het probleem is op langere termijn oké okay, Fred dat niet de schuld van Europa. Nee, maar het is nooit de schuld van Europa. <laughs> het is altijd de ja. schuld van alles wat zich buiten Europa afspeelt. Inderdaad. Oké. Okay. Dit was even een inkijkje in hoe Europa dan omgaat... met in dit geval de liberalisering van uh, het spoor. Dank je wel, Fred, vanuit Straatsburg. En uh, we zien jou volgende week ongetwijfeld weer in Hilversum. Oké. Okay. En tijd nu voor klinkende munt. Ik had het al aangekondigd vandaag. Uh, zijn daarvoor mijn gasten Desiree van Bokstel, Hartelijk welkom. Dank. Jij bent uh, vermogensbeheerder bij een eigen bedrijf. Carmijn Kapitaal. En je hebt daarvoor jarenlang bij de bank gewerkt. Bij ABN AMRO. Klopt. En Arjo van Eisten. Ook hartelijk welkom Arjo. Dankjewel. Belastingadviseur bij Ernst Young. Ja. Je valt met je neus in de boter deze week. Want het belastingplan... Uh, gepresenteerd door staatssecretaris Weker, werd uh, besproken deze week. En ik lees dat het net dat het is aangenomen. Ja. Zijn hele plan en alles wat erbij hoort gaan we het zo voor hebben. Ik wilde eerst even een ander nieuwtje bespreken, en dat is het feit dat het kabinet gezegd heeft: de nationale hypotheekgarantie die. Al verhoogd was voor, uh, tot huizen van 350.000 euro. Uh, dat was maar voor een beperkte periode dat ze die periode verlengen. Het wordt verlengd tot volgend jaar, juli. juli. Ja. Uh, het is, de mensen zullen het weten, het is een soort waarborgfonds. Het is een garantie eigenlijk voor huizenkopers uh, die een hypotheek afsluiten en die bij de gedwongen verkoop van hun huis, dat huis wellicht met verlies moeten verkopen. En dan wordt dat verlies, dat gat wordt gedekt door dit fonds. Um, is dit, is dit een goede zet om het te verlengen, Arjo van Eijsten? Ja, wat mij betreft uh, absoluut. Uh, althans, als je dat vanuit de visie van de huizenmarkt bekijkt... en mm -hmm. vanuit de huizenkopers en verkopers, uh, dus om zo te spreken. Nee, uh, dat, doe dat eerst, maar er is blijkbaar dus ook nog een andere visie. Nou, ja, van de, de belastingman, of niet? De, de, nou, niet, niet zozeer de belastingman, uh, maar meer de visie van de overheid... Uh, als het gaat om de risico's die de overheid hiermee loopt. Okay, jagen... Zeg eerst even het pre- voor de woningmarkt. Ja, nou, als, als je het hebt over het pre- van de woningmarkt... denk ik dat als, uh, als er nu besloten was om uh, het garantiefonds weer terug te brengen... naar die 265.000 euro... dat dat absoluut negatieve effecten gehad zou hebben voor uh, de woningmarkt. Mm -hmm. Ik denk dus dat je zo'n maatregel op dit moment niet moet nemen. Je hebt al gezien bij de overdragsbelasting... Uh, de tijdelijke uh, verlaging daarvan... Uh, dat dat eigenlijk te weinig effect heeft gehad op uh, uh, de woningmarkt. Als je nu... Een negatieve maatregelen gaat nemen. Dat geldt zowel uh, het uh, weer terugbrengen van het garantiefonds naar 265.000 euro, als het ver, uh, verhogen van uh, de overdragsbelasting naar 6%. Denk ik dat dat uh, wel negatieve effecten heeft op Zou de, de ja. Dus Je ziet eigenlijk van uh, uh, zo'n maatregel voor de overdragsbelasting... bijvoorbeeld heeft geen daadwerkelijk hele grote positieve effecten, maar andersom ben ik wel bang dat hele negatieve, grote negatieve effecten zijn. Ik terwijl. wil heel even re vragen... is dan deze verlenging tot volgend jaar juli wel voldoende? Wat kan je in die paar maanden dan... wat kan het in die paar maanden helpen... om die woningmarkt dus een beetje los te, te wrikken? Ja, goede vraag. Maar het is een begin natuurlijk. Mm -hmm. dus, uh, over, de tijden veranderen op dit moment zo snel. Wie weet hoe het er over een half jaar weer voor staat. Mm -hmm. En het kan nu toch net de angst opvangen waarschijnlijk... voor de veranderingen in de financieringsregels... die de banken hanteren bij het verkrijgen van een hypotheek. Uh, het kan misschien net opvangen dat de huizenprijzen... toch nog niet al te snel dalen, dat soort dus het heeft af, het absoluut effect op dit moment natuurlijk ook al. Het dus, zou kunnen. Ja. Dan even terug, uh, Arjo. Want jij zei al, uh, vanuit de markt en vanuit de huizenkoper uh, en verkoper gezien is het, uh, is, is het ja. gunstig dat ze dit, dit doen. Maar er moet iemand garant staan natuurlijk ja. voor het vullen van deze gaten. Precies, en nou, dat is dat waarborgfonds uh, van, ja. van de overheid in en, feite. Ja, dat, is van, dat wordt door de overheid gefinancierd. Ja, dat wordt door de overheid ja. gefinancierd. En, uh, Wat is uh, het gevaar voor uh, hen? Kijk, het, het punt hierbij is ook dat uh, dit niet alleen gunstig is gunst, gunst voor de, uh, uh, de partij. Particulieren die huizen kopen en verkopen, maar ook voor de bank, omdat zij ook gegarandeerd krijgen dat hun lening wordt afgelost. Ze geven dan dus ook iets makkelijker zo'n hypotheek Precies. waarschijnlijk. Ja. Uh, en uh, de jager heeft al gewaarschuwd van, uh, moeten we dit wel doen? Want uh, 80% van de uh, huizenkopers en verkopers... die zit onder dat bedrag van die 350.000 euro. Dus uh, ja, is het nou wel zo, uh, zo, zo goed om dit te doen? En bovendien, uh, ja, uh, als dus uh, iemand moet opdraaien... voor uh, het niet kunnen, van, uh, of, ja, niet kunnen aflossen van de hypotheek... Ja, dan is dat dus de overheid. En je ziet dus nu, vandaag was het ook bijvoorbeeld weer in het nieuws... dat de werkloosheid uh, die is gestegen in, in Nederland. Die stijgt door. Stijgt. Ja, precies, die stijgt door. Um, ja, dat zijn natuurlijk typische situaties... waarin um, uh, het niet kunnen aflossen van uh, de hypothecaire schuld aan de orde is. En denk je dan bijvoorbeeld, deze reet is allemaal maar te kijken, maar als, als Arjo dit zegt en als de jager dus ook zegt, we moeten hier toch goed over nadenken, zien zij dan het doemscenario dat bijvoorbeeld door de stijgende werkloosheid, door de aanhoudende crisis, door de bezuinigingen die op ons afkomen, ineens een ongelooflijke hoeveelheid mensen zijn hypotheek niet meer kan betalen ja. en dat dus ineens van in plaats van 2000, 20.000 mensen van dat fonds gebruik moeten gaan maken en dat het dan leeg raakt. Nou, Ik denk dat dat ontzettend mee zal vallen. Want daar um, wordt, er zijn kranten die dit melden. Ja, he, die ons harde, heel bang maken. Het waarborgfonds zelf die gaat uit, gaat uit van, vanaf, van 1400 beroepen op de garantie. Op dit moment, of het afgelopen kwartaal, als ik me niet vergis, naar 2000. Dus dat zijn wel stijgingen, ook substantiële stijgingen. Maar nog steeds relatief kleine aantallen natuurlijk. Uh, ik geloof dat er 707 miljard in het fonds zit. En als je uit gaat rekenen uh, wat, wat die paar duizend beroepen op die garantie... nou uiteindelijk kosten, dan denk ik dat het fonds nog heel lang mee kan. Zodat en, dat de, nog. en dat het op zijn minst in ieder geval nu een waardevolle bijdrage is... aan de, aan de situatie op de huizenmarkt. Het is past. eigenlijk, er zit ik net over te denken, Arjo, wat jij zei... het is misschien niet eens zo dat dit nu nog tot juli... dat, dat die, die grenshandhaven, hetzelfde als die overdragsbelasting... dat dat dan zoveel zal doen, maar eenmaal in het leven het eenmaal in het leven hebben geroepen, Precies. is het enorm schadelijk het om het niet he? te gaan doen. Nou, maar dat, maar dat is dus... een hele gekke manier ja, van politiek bedrijven. Absoluut, ja. Dat zie je de, met heel veel van dit soort uh, maatregelen. Het invoeren als zodanig heeft uiteindelijk niet zo heel veel effect, maar het weer afschaffen heeft wel heel grote negatieve effecten. Ja, dan hou je dus je je, je, je, je voorstel op deze manier hou je dus in stand. Laten we uh, uh, eventjes gaan naar het belastingplan. Uh, ik lees dus net dat het is aangenomen. Uh, belastingplan 2012. Zoals alle belastingplannen, het is vaak voor schrikkelijk ingewikkeld. Er wordt wel altijd gezegd bij belastingplannen. Dit plan gaat eindelijk eens een keer... een aantal belastingen afschaffen en vereenvoudigen. Nou, het blijft altijd duizelingwekkend. Ja, die ja. zijn wel begrijpelijk. Het blijft duizelingwekkend moeilijk. Um, als je het dan hebt over, Arjo, over... het is moeilijker om een regeling... ook al heeft hij niks gedaan af te schaffen... als je hem eenmaal in het leven hebt geroepen... zijn er in dit belastingplan ook dingen waarvan je zegt... ja, het zou beter zijn als we daar inderdaad... maar wel eens een einde aan zouden kunnen maken... Maar niemand durft het zich te permitteren. Het kan niet. En ook nu heeft Wekers het weer niet aangedurfd... om belastingtechnisch echt eens een keer structureel iets te veranderen. Nou, Ik, ik zou twee voorbeelden willen noemen. Het eerste voorbeeld houdt denk ik verband met het vorige onderwerp... dat is natuurlijk de hypotheekrente-aftrek. Tuurlijk. Daar is toch ook wel heel veel over gezegd en uh, Daar gesproken. is het dus niet over gegaan, hè? Nee. Nou, gisteravond is daar nog een, een, een opmerking over gemaakt... Um, Gisteravond werd er weer opnieuw gesproken over het belastingplan. En toen heeft Wekers opnieuw gezegd van daar gaan we niet aan tornen. Mm -hmm. Eigenlijk net zoals vandaag Donner heeft gezegd. Uh, uh, dus dat is een, een voorbeeld. Uh, het andere voorbeeld is uh, de hele problematiek... rondom de beperking van renteaftrek. Ja. Daar is nu een, een, maatregel, een nieuwe maatregel voorgesteld... om in het kader van overnames de renteaftrek te beperken. Dus als je een, een schuld opneemt en lening aangaat... voor het financieren van een overname... dan wordt de rente daar, uh, daarover die wordt in aftrek beperkt. Uh, en je ziet dat er al tig maatregelen op dat vlak bestonden... En dus we krijgen er nu eentje bij. En eigenlijk is de algemene verzuchting... zowel bij de bedrijfsleven als in de advieswereld... van laten we dat nou alsjeblieft eens een keertje stroomlijnen... en één... Goede regeling maken, maar niet een Lappendeken hebben van tal van verschillende maatregelen op het gebied van de beperking van renteaftrek. Deze Ref van Boksel, ben je het daarmee eens? Je zal er wel eens tegenaan lopen. Waarschijnlijk absoluut. als jij. Je hebt een beleggingfonds en je belegt in, in, in uh, kleinere bedrijven, hè, niet beursgenoteerde bedrijven. Ik weet niet, hebben die ja. dan ook te maken met overnames? Ja, absoluut. En ook te maken met dit soort renteregelingen? die. Uh, ja? Ja. Ja, dit is een, een regel die denk ik zelfs voor een deel gemaakt is... om um, uh, de, de situaties waarbij overnames volledig met um, vreemd vermogen... dus met schulden worden gefinancierd om, om dat te beperken. Dus de renteaftrek daarvan wordt beperkt. Wij hebben daar ook mee te maken, maar omdat wij in het wat kleinere segment zitten... lopen we niet zo snel tegen die grens van 1 miljoen aan. Dat is de ondergrens. Um, maar wat, ik, wat mij zo verbaast is dat het inderdaad uiteindelijk bedoeld is geweest als je het mij vraagt voor de het ging om de belastingontwijking van de buitenlandse brievenbusfirma's die men uh, wilde aanpakken en uiteindelijk worden we dan toch weer met dit soort, met dit soort maatregelen getroffen, gewoon in het Nederlandse bedrijfsleven, ja, dit, wat dit, zo jammer is jij legt nu ja. een verband wat ik niet begrijp hoor maar dat, daar ben ik misschien te veel de, de vele. holdings. Ja? Wat vaak gebeurt is dat de overname holdings, die grote bedrijven overnemen, die worden in Nederland gevestigd vanwege de aantrekkelijke belastingregels juist. hier. En, en die worden aangepakt. Maar dit treft natuurlijk ook de, de goed bedoelende, uh, goede investeringsmaatschappijen in Nederland. Mm -hmm. op deze manier. Arjo? Ja, nee, dat, de, de, dat, dat is juist. Het was bedoeld om de Hema's en de winkels van deze wereld uh, te, hiermee te treffen. Uh, en ja, je kunt uiteraard geen maatregel uh, uh, opstellen die specifiek voor, voor, voor HEMA is uh, geschreven. Dus ja, wat je dan doet is een algemene maatregel die dat zo, zo goed mogelijk probeert te dekken. Maar ja, je kan het niet voorkomen dat je dan daarmee een veel groter deel van het Nederlandse bedrijfsleven uh, treft. Er nou zijn er wel maatregelen genomen om dat dan weer enigszins te verzachten. Maar het, het slot van het liedje is toch dat uh, heel veel Nederlandse bedrijven hier gewoon mee te maken hebben. Nog even één ding over dat belastingplan. Dat is vrij breed, maar misschien kan je er kort concreet wat over zeggen. Kan je uh, aan dit belastingplan zien dat Nederland een beetje meegaat... in een trend die uit onderzoek van, van jouw bureau Ernst Young blijkt... internationaal is, dat uh, er fiscaal steeds... het wordt allemaal wel vereenvoudigd... maar dat de toezicht en de handhaving en, en, en de greep op alles... dat die steeds strenger wordt. Ja. Merk je dat ook uit dit belastingplan hier in Nederland? Ja, absoluut. Uh, uh, overigens, jouw opmerking over die vereenvoudiging... Die zou ik direct willen bestrijden. Omdat ook dit belastingplan absoluut... wat mij betreft geen voorbeeld is van vereenvoudiging. Mm -hmm. dus er zitten heel veel maatregelen in die erg complex zijn. Uh, maar terugkerend naar jouw uh, andere punt... Uh, er zijn nu weer opnieuw maatregelen worden voorgesteld, dus ook aangenomen door de Tweede Kamer inmiddels. Voor het invoeren van nieuwe boetes. Extra documentatieverplichtingen. Zo moeten bedrijven per 1 januari aanstaande in een heel aantal gevallen, als ze dus constateren dat ze bepaalde fouten hebben gemaakt, moeten ze dat gaan melden aan de Belastingdienst. Nou, dat, je zou zeggen van wat is daar nou mis mee? Maar. En daar is op zichzelf ook niks mee. Alleen het punt is, het zijn weer extra documentatieverplichtingen. Als je niet aan die verplichtingen voldoet... dan worden ook daar weer forse boetes opgesteld. En het probleem is ook dat lang niet altijd duidelijk is... Uh, of je al dan niet aan die verplichtingen moet voldoen. Dus er blijft een bepaalde onzekerheid voor het bedrijfsleven over. En ja, je ziet al met al dat dus... Uh, die administratieve lastenverlichting uh, nog niet echt gerealiseerd wordt. Het klinkt wordt. als het tegenovergestelde. Ja, nou, je ziet natuurlijk wel... er zijn zeven belastingen afgeschaft. Bijvoorbeeld ja. de verpakkingenbelastingen. Nou, dat was een, een doorn in het oog van veel, veel bedrijven. Dus dat is, er zitten zeker goede punten in. Uh, maar waar je dus op de, van de ene kant ziet... dat uh, het bedrijfsleven er beter van, van wordt... dat er echt een administratieve lastenverlichting gedaan wordt... wordt het aan de andere kant weer teruggenomen. Oké. Okay. Laten we... Ten slotte eens even gaan hebben over de euro en de gulden. Uh, de PVV laat een Brits onderzoeksbureau nu onderzoeken wat het ons eigenlijk kost om uit die eurozone te stappen... en dan vervolgens ook weer de gulden in te voeren. Uh, dat doen ze natuurlijk omdat ze zo ontzettend graag uit die euro willen. Het CPB kwam daarop met een heel boekwerk. Dat hadden ze natuurlijk al klaar, hoor. Waaruit uh, blijkt dat de euro, maar vooral de open Europese markt... maar daar hoort die euro natuurlijk heel erg bij... ons heel veel voordelen heeft geschonken... en dat we gek zouden zijn om eruit te stappen... en dat het heel kwalijk zou zijn en ons miljarden gaat kosten... als die euro weg is. Dat staat dan alweer tegenover elkaar. Uh, de he uh, de heimwee naar de gul is er wel, maar toch weer minder groot dan men dacht. Belangrijkste vraag is, is het niet zinvol... om inderdaad eens een goed onderzoek te laten doen... naar voor- en, en, en nadelen van de euro? En kan het? Kan er een onafhankelijk onderzoek... ik vraag het, Desiree, maar eens even... gedaan worden door iemand die echt blanco zegt... het maakt mij niks uit... Nou ja, geloof je het? Ik vraag het nou. Ja, ik denk dat, dat je kan elk onderzoek op dit front kan je, kan je doen. En je kan het onafhankelijk noemen. Maar ik denk ook dat je elke uitkomst kan bereiken die je zou willen. Alles is natuurlijk afhankelijk van de variabelen uh, die je invoert in allerlei modellen. En daar kan je denk ik op alles komen. Ja. Is er dan niks ik, concreets te ik doen? Kijk, ik vraag het natuurlijk omdat dat, dat onderzoeksbureau... wat, wat uh, door Wilders in de arm is genomen, is gerenommeerd... maar staat bekend als heel erg anti-euro. Ze vinden jo. dat een ja. bizar iets, ja. dat nooit had moeten bestaan. Ja. Dan weet je dat het onderzoek, die dat er onderzocht wordt die ja. kant uit. Ja. Dan kan het nog best op zich goed onderzoek zijn, of niet? Nou, Arjo. Of, eh, o, o, kijk, als het echt een, een gerenommeerd onafhankelijk onderzoeksbureau is... dan zal het echt wel een, een goed onderzoek zijn. Daar maak ik me op zichzelf geen zorgen over. Maar het zou mij verbazen als gezien die eerdere uitlatingen van dit bureau... er een andere uitkomst uit zou komen dan voor Wilders wenselijk is. Maar is, is het dus mogelijk om een onderzoek te doen naar... zoveel heeft de euro ons opgeleverd... Uh, zoveel heeft de euro ons opgeleverd door die open markt. die hoort er wel heel erg bij natuurlijk. En zoveel gaat het ons kosten als we nu de gulden weer invoeren. Is dat keihard te doen? Ja, dat ga, dan ga je ervan vanuit dat je alles zou kunnen kwantificeren. Ja, dat, dat, moet en dat Ja, en dat is volgens mij onmogelijk. Hè. Kan, je, kan je nou echt kwantificeren welke exportgroei door de euro is ontstaan... en welke autonoom is ontstaan? Of, en, en dat is dan nog misschien een makkelijk voorbeeld om te kwantificeren. Maar alle andere zaken... En, en kan je kwantificeren wat het kost om weer te Want hmm. Kan je inschatten wat er dan gaat gebeuren in Europa? Nou ja, dat is dus het punt. Dat is de vraag, is er, is er een goed gedegen onderzoek mogelijk naar iets dergelijks? Ongeacht de vraag of het wenselijk is, maar kan het? Kijk, er stond een kop in de krant uh, dat uh, Jan Kees de Jager... nadat de PVV bekend had gemaakt dit onderzoek te willen doen... zei, uh, de kop was... Hij gaat een hele stapel onderzoeken naar de Kamer sturen. Dan lees je een stapel onderzoeken. Dan denk je aan Diederik Stapel, de man die zo van gevald... is. Mm -mm, Dat moest ja, ik echt meteen aan denken. Ja. Zijn het stapel onderzoeken? Ja, het is allemaal lippes, lippendienst, denk ik. Ja, ik vind, ik vind dat heel moeilijk uh, in te schatten. Ik denk dat er zeker bepaalde uh, berekeningen op basis van uh, vooronderstellingen voor uh, gemaakt kunnen worden, waarbij, je dus, waarbij het heel erg afhangt van de parameters van, he, van welke aannames ga je uit. En ik denk uh, dat het met name daarop vast zit. Ik denk dat op zichzelf dat je een heel eind kunt komen met het uh, cijfermatig uh, inschatten van wat, wat, uh, wat, had, wat heeft het ons nou eigenlijk opgeleverd. Maar ik denk dat het heel erg afhankelijk is van wat stop je erin. Mm -hmm. voor wat eruit komt. Uh. Maar en, en, uh, uh, dat weet je natuurlijk, wat er ingestopt wordt... door de mensen die de euro onzin vinden... en wat er ingestopt wordt door de mensen die de euro ja, heilig verklaren. Ik denk dat dat uh, inderdaad uh, een terechte constatering is. Ja. Goed. Nou, we wachten die stapel onderzoeken dan maar weer af. Uh, en dan zullen we het er ongetwijfeld in klinkende munt nog wel eens over hebben. Heel hartelijk bedankt Arjo van Eijsten en Desiree van Bokstel... Klinkende Munt voor vandaag was dit. En ook Villa VPRO voor vandaag en voor deze week. Wij zijn er maandag weer vanaf half vier op deze zender. En zometeen krijgt u om half vijf de hoofdpunten van het nieuws. En daarna hoort u onder andere Lucella Carrasso met het Radio 1 Journaal. We hebben iets moois voor de liefhebbers dan. Ja. Johan Kruijf die reageert bij ons na vijf Geweldig. uur... uitgebreid op de benoeming van Louis van Gaal. Mm -hmm. Meer dan alleen, ze zijn gek geworden. Meer dan alleen, Hartstikke ze zijn gek goed. geworden, ja. Dat komt op dit moment, uh, wordt dat van Spanje hier naartoe uh, gebracht... zullen we maar zeggen. Prachtig. Um, en verder met echte pionnen ganzenborden op je iPad. Dat kan tegenwoordig. Um, ook dat bij ons na het nieuws van half vijf. En daarvoor komt nu aan rennen Renate Evers. Radio 1. Het hoofd van het internationaal atoomagentschap wil zo snel mogelijk inspecteurs naar Iran sturen. Hij zegt dat Iran met antwoorden moet komen. In een recent rapport van het atoomagentschap staat dat Iran vrijwel zeker werkt aan een atoombom. En daarom wil de topman snel nieuwe inspecties. De nieuwe Italiaanse premier Monti zal de hervormingen strikt en eerlijk doorvoeren. Hij zei dit in het parlement, waar hij zijn plannen uit de doeken deed. Monti wil onder meer het pensioenstelsel aanpassen en belastingontduiking aanpakken. En oud-minister Eurlings heeft zich niet laten overhalen om het CDA te gaan leiden. De partij zit in het slop en zoekt een sterke leider. Maar Eurlings zegt dat hij erg tevreden is met zijn huidige baan bij de KLM... en dat hij voorlopig aan niets anders denkt.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 Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de spaar online rekening met een rente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Aanw verkeersinformatie. In de noordelijke helft van het land komt nog steeds plaatselijk dichte mist voor. Het is wat drukker momenteel rondom Amsterdam vanmiddag en dat heeft vooral te maken met de mist, maar ook met de aanrijding op de A9. In totaal staat het nu 140 kilometer file begin met opvallende zaken. Op de A4 Amsterdam-Den Haag is de file wat langer, bij Hoogmade, 7 kilometer. De aanrijding op de A9 Diemen richting Amstelveen. Bij Oude Kerk aan de Amstel staat 3 kilometer. De rechte reishok is daar dicht. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is bij Alkmaar de spitsstrook nog dicht vanwege de mist. Op de A7 Alkmaar richting Diemen is het uh, aanschuiven tussen knopende over Battenverdorp en Honendricht in 7 kilometer. Heeft te maken met de aanrijding de andere kant op. Op de A10, de ring van Amsterdam tussen Alfred IJmuiden en knopende Amstel, 10 kilometer, zijn een deel ook omrijders. Op de A12 Utrecht richting Arnhem bij de Alfred Wageningen staat 2 kilometer. Zijn auto's stilgevallen, de rechte reishok is nu dicht. Het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso en Tim Overduk. Goedemiddag. Ze zijn helemaal gek geworden. Dat was gisteravond de eerste reactie van Johan Cruijff... op het nieuws dat Louis van Gaal algemeen directeur wordt van Ajax. Is Cruijff daags na die verrassende benoeming nog steeds zo woedend? We spreken met hem meteen na vijven. Het CDA en de al maar durende zoektocht naar een nieuwe leider. Camille Eurlings is nog steeds geliefd bij de achterban. Vanmiddag liet hij alleen weten niet geïnteresseerd te zijn... in het partijleiderschap, nu niet... En straks ook niet. Wie dan wel, dat bespreken we met onze Haagse redactie. Ook vandaag volop financieel-economisch nieuws. Met name in Spanje, waar de rente op staatsleningen gevaarlijk hoog is. In eigen land valt op dat de werkloosheid verder is opgelopen. En dat heel veel Nederlanders alsnog gebruik maken van de spaarloonregeling. Opnieuw is een wetenschappelijk onderzoeker door de mand gevallen. Ditmaal in Rotterdam. Niet op dezelfde schaal als Diederik Stapel in Steelburg. Maar het roept wel de vraag op. Is wetenschappelijke fraude hier in Nederland omvangrijker? dan we nu denken. Het Radio 1-journaal, tot half zeven vanavond. Spanje zakt dieper weg in de economische crisis. Vandaag moest het land maar liefst 7% op staatsleningen betalen. Dat is voor Spanje het hoogste niveau in 14 jaar tijd. In Madrid, Rob Zoutberg. Rob, hoe kan dat?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 Ja goed, ja, een ding wel, uh, als we wel één ding gezien hebben vandaag... is dat die markten amper te lijken willen wachten op een koerswisseling die zondag inzet. Als we de peilingen mogen geloven... dan treedt er zondag hier een conservatief bestuur... met absolute meerderheid aan onder leiding van de Partie de Populair. En die heeft ook al geroepen geen enkele bezuiniging uh, te zullen gaan schuwen. We gaan alles doen om Spanje uit het slop te halen. Dat hoorden we ook een bestuurder van die partij vandaag roepen. La situación económica de España es delicadísima, que si no fuera porque tenemos elecciones el domingo y porque todas las encuestas auguran un cambio en la buena dirección, si no fuera por eso, creo que eh, teníamos muchas papeletas para estar ya intervenidos. Ja, dit is een van de, dus Esperanza Aguirre, een van de sterke vrouwen van de Partido Popular. Zij zegt de situatie is delicaat. Als we zondag geen, geen verkiezingen hadden uh, gehad, als er geen nieuwe regering zou aantreden, dan waren we al lang onder curatellen van Europa gesteld. Reageert de zittende regering van premier Zapatero reageert die nog op alle ontwikkelingen? Ja, Zapatero is bijna onzichtbaar geweest hè, de afgelopen weken. Want hij heeft ook in de gaten dat zijn gezicht uh, zijn eigen partij op dit moment geen goed doet. Maar goed, we zagen hem dan toch even vandaag. En hij was, ja, zo, zo zien we hem ook niet vaak, hij was echt woedend over deze nieuwe financiële tegenslag uh, voor zijn land. Dezelfde Zapatero die er altijd zo trots op is geweest, dat hij zijn eigen land uit dat EU noodfonds uh, heeft kunnen houden. Ja, die was razend, want daar kunnen we ook even naar luisteren. Desde aquí reclamo a la Europea daarvoor de, las competencias de banco central. Ja, dit ging dus echt met de vuist op het katheder eh, hier eh, na afloop van die eh, van die, van die mislukte staatslening kan je zeggen. Zapatero zegt, we hebben een deel van onze politieke macht... bij de Europese Commissie neergelegd. Een deel van onze macht ligt bij de Europese Bank. En zij moeten dan ook nu ingrijpen, dat zegt Zapatero. Ja, nog een paar dagen voor hem, zondag, die verkiezingen dus. Welke kant gaat het op daarna? Ja, nou ja, de, de, daarna heeft Spanje opnieuw geld nodig. Hè. Die 4 miljard die de schatkist vandaag nodig heeft, uh, had en die niet gehaald is... die zal opnieuw op een of andere manier binnen moeten komen. Hè. En na de verkiezingen... Zo gaat Spanje natuurlijk opnieuw die financiële markten op. Heeft dan opnieuw geld nodig op kort, korte en lange termijn uh, lopende leningen. Ja, en dan tegen die tijd, als het alles zo gaat zoals het gaat, hebben we dus hier een conservatief bestuur. En zullen we ook zien of de dorstige kelen van de investeerders gelest zullen zijn door die nieuwe conservatieve Spaanse regering. Rob in Madrid, dankjewel. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam heeft een hoogleraar ontslagen... omdat hij fraude heeft gepleegd bij zijn onderzoeken. Huip Pols, decaan van Erasmus MC, ligt toe waarmee professor Poldermans de fout in is gegaan. Allereerst is er bij één en mogelijk bij een tweede onderzoek... sprake van dat de schriftelijke toestemming voor deelname aan het onderzoek... door uh, patiënten niet is gegeven...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 Dag mevrouw Eerder natuurlijk uh, de zaak van de hoogleraar Stapel uit Tilburg. Uh, nu dit, speelde ook al een tijdje. Schrikt u ervan dat nu weer iemand is ontslagen? Nou, dit is heel vervelend. Uh, iedere overtreding van de wetenschappelijke normen is er uh, duidelijk één te veel. En die zaak die uh, speelt al sinds de zomer. Hè? Weet u of uh, meer dergelijke kwesties bij universiteiten op dit moment aan de orde zijn? Ik heb geen signalen dat er op het ogenblik uh, meer van dit soort dingen spelen. Uh, ik put elke keer uh, een zekere tevredenheid uit het feit dat uh, de correcties uh, intern plaatsvinden. Ook hier is het zo dat leden van de onderzoeksgroep gezegd hebben... hé, hey, ...dit is niet in de haak, die hebben dat aangekaart. Uh, en de universiteit heeft in de afgelopen maanden in stilte onderzoek gedaan, heeft alles uh, zorgvuldig uh, onderzocht en is tot de conclusie gekomen, zoals uh, de decaan net zei, dat er een aantal dingen niet in de haak zijn. En zo hoort het ook te zijn. Je bent alleen. Uh, ...teleurgesteld wat dit achteraf gebeurt. Je had het natuurlijk liever gehad dat het normbesef uh, van tevoren werkt... ...en dat dit soort overtredingen voorkomen worden. Ja, je, je ziet een ontwikkeling waar ook een commissie onder leiding van Kees Guit mee bezig is. Men moet gaan aantonen hoe onderzoek gedaan is. Dat moet toegankelijk zijn, uh, tenzij er een heel goede reden is bijvoorbeeld van privacy om het niet te zeggen. Is dat een goede ontwikkeling? Nou ja, dat is de norm. Wij hebben die uh, 2005 voor het laatst zo opgeschreven. Daar is geen woord Frans bij, dat is glashelder. Zo moet het. We hebben ook na de zaak Stapel met z'n allen gezegd, wij gaan dat nog eens weer nadrukkelijk bij alle onderzoeksgroepen in alle universiteiten onder de aandacht brengen. Nog eens even oefenen, uh, vergeet, uh, laat het niet uh, lopen, uh, laat gewenning en slordigheid geen ruimte, wees scherp. Uh, wees scherp tegen je leerlingen, wees ook scherp tegen jezelf, wees scherp tegen je collega's. En uh, daarom zeg ik weer hetzelfde wat ik zei bij de zaak Stapel. Uh, Zo'n geval en de publiciteit daarom werkt ook weer mee om elders uh, ja, falen te voorkomen. En uh, ja, voor de toekomst zal dat betekenen dat de kans kleiner wordt. Ja, nu zegt de norm van 2005, die moeten we weer onder de aandacht brengen. Dat is ook wat, wat nu gebeurt. Er hoeft niet een nieuwe norm te komen. Nee, ik met nee, de norm is niks mis mee, dat zegt iedereen. We leggen die norm nog eens voor en zeggen zit daar nou onduidelijkheid in. Nee, over al dit soort punten. Je moet toestemming van die patiënten hebben, de data moeten verifieerbaar. ...herleidbaar zijn naar onderzoeksgegevens, dat staat er uh, met zoveel woorden in die, in die code. Zoals ik zei, daar is geen woord Frans bij, daar is geen enkele onduidelijkheid. Dus het gaat erom dat dat in de praktijk ook echt wordt uh, gebruikt en dat niemand uh, die norm overtreedt. Want die commissie hè, onder leiding van Schuit die nu aan het werk is... Ver verwacht u nog iets anders van die commissie om, om dit probleem te voorkomen? Nou, ik denk dat er twee dingen zijn waar zij nog wel eens uh, op zouden kunnen uh, wijzen. De eerste is dat er specifiekere uh, afspraken worden gemaakt over het bewaren van de data. Uh, en in de tweede plaats dat er nog een specifiekere uh, norm wordt opgenomen over de klokkenluiders... We hebben algemene ombudsman-klokkenluidersregeling in de universiteit. Maar je wilt voorkomen dat jonge wetenschappers... mensen die nog moeten promoveren, zich onveilig voelen... en dan aarzelen om iets aan de kaak te stellen. En ik zou me dus kunnen voorstellen dat de commissie met voorstellen komt... om op die twee punten nog net wat preciezer te zijn dan de norm tot nu toe is. In ieder geval zou ik mij daar niet tegen verzetten Integendeel, Dat is misschien wel een goed idee. Goed. Meneer Noorda, ik dank u wel. Voorzitter van de Vereniging van Universiteiten. Dan het politieke nieuws van vanmiddag. Camille Eurlings wil geen leider worden van het CDA. Echt niet. Nu niet. En ook in de toekomst niet. Dat zei hij bij een bezoek aan de Tweede Kamer. Dat ging trouwens over iets anders. Camille Eurlings. Ik zal altijd uh, met het hart uh, dicht bij het CDA blijven. Maar ik heb een andere keuze gemaakt om een aantal redenen. Ik ben pas een half jaar bezig bij een prachtige nieuwe baan. En ik denk aan niets anders dan aan dat op dit moment. Maar dat kan morgen anders zijn. is morgen niet anders. Ik doe niet hinkstapsprong... Dus ik zal niet de komende leider van het CDA zijn. Ik ben wel een CDA-lid in hart en nieren. Niet de komende leider van het CDA. Dus zegt u daarmee, de komende jaren moeten ze niet op mij rekenen? Voor 2015 zeker niet? Of denkt u van, 2015 verkiezingen, dat zou kunnen? Ik denk echt aan niets anders dan mijn huidige baan. Ik heb het er ontzettend aan mijn zin. En wat mij betreft gaat dat daar nog heel erg lang duren. Dus, heel lang, wat is dat? Rekent u niet op mij op dit moment. Maar wat is dit moment? Dat is vandaag, maar dat kan morgen anders zijn. Nee. Ik ben... 2015 ook niet? Nee you <laughs> Roffrezen was dat in gesprek met Camille Earlings. En hij was toch duidelijk. Marcel Bril, volgt die ontwikkelingen bij het CDA. Is het verrassend dat Earlings de deur nog maar eens dichtgooit en dichtgooit en, en nog eens een keer dichtgooit? Ja, toch wel een beetje. Want vorig jaar was hij vertrokken uit de politiek om een ander leven te beginnen. Dus toen werd hij niet de leider. Hij wilde een gezin stichten, maar dat is er nog steeds niet van gekomen. En mede daarom hoorde je binnen de partij mensen zeggen, hopen misschien ook wel, wie weet komt hij wel weer terug. Nou ja, je hoorde het net, dat gaat niet gebeuren. In ieder geval de komende jaren niet. In hoeverre speelt dan nu dat thema van leiderschap bij het CDA? Dat, dat is absoluut aanwezig, die discussie daarover. Um, want er is nu op dit moment geen lijden. En dat is niet een hele fijne situatie. En tot nu toe hoor je uh, vooral mensen zeggen die niet willen. Eurlings dus, maar ook eerder al Jan Kees te Jagen. En achter de schermen wordt er veel nagedacht en over gepraat. Bijvoorbeeld door partijvoorzitter Rut Peetoom en de mensen om haar heen. Want zij is degene die de leiding geeft uh, in die zoektocht. Maar officieel wordt er gezegd, het is nu niet aan de orde. En dat zegt ook fractievoorzitter Sibrand van Haasma-Buma. We hebben op dit moment een acuut probleem in Nederland en dat is de economie. Daar werkt het CDA aan vanuit uh, dit kabinet. Daar blijven we ook mee bezig en pas in 2015... Praten we over uh, lijsttrekkersverkiezingen en dergelijke. Dus het is gewoon ook een vraag die helemaal niet aan de orde is. Op zich, feitelijk heeft hij daar gelijk in. Want er is bedacht dat er eerst weer een duidelijk verhaal moet komen. Een duidelijk CDA-verhaal. En als dat er dan is, dan wordt daar het juiste poppetje bij gezocht. Nou, het verhaal wordt nu gewerkt door het zogenoemde strategische beraad. En Als het goed is, is dat in januari af. Maar goed, natuurlijk worden er al wel namen genoemd. En wordt er dus wel gesproken over het leiderschap in de toekomst. Ja, terwijl uh, belangrijke posities hè, voor we bij die namen komen om een duidelijk profiel op te bouwen... zoals vicepremier, fractieleider, die posities zijn al ingenomen. Met wie wil het CDA dan eventueel proberen dat leiderschap op te bouwen? Nou, in ieder geval niet uh, met de namen uh, die uh, bij die functies die je net noemde hoorden. Uh, vicepremier Verhagen en fractieleider uh, Van Haasma Buma. Die worden op dit moment niet genoemd. Verhagen is toch uh, te veel besmet met de crisis binnen het CDA... en ligt daarom niet echt heel erg lekker uh, binnen de partij. Maar vanaf de zomer hoor je wel uh, vijf namen de hele tijd... waarvan eentje er dus Eurlings was, en die is dus afgevallen. De andere zijn Henk Bleken. maar daar is binnen de partij... de laatste tijd behoorlijk wat irritatie over ontstaan. Vooral over zijn media bijvoorbeeld over het briefje aan Mauro. En een ander lid van het kabinet uh, dat je steeds maar weer uh, rondhoort zingen... Uh, is Maria van Bijsteveld. Dan even Buiten Den Haag. Daar hoor je regelmatig de naam van Wim van der Donk. Uh, hij is nu commissaris van de Koningin in Brabant... En tot slot aan het uh, lijstje van vier mensen die de hele tijd rondgaan... Aartjan de Geus, de man die het strategisch beraad leidt. Maar ja, dat zijn maar een paar namen en dat kan nog van alles veranderen natuurlijk. Want, want als ik even denk aan zo iemand als Van de Donk, Aartjan de Geus... die zit bij de, bij de OESO, uh, die moeten dan een beetje via tv-programma's... Hun, uh, hun punt gaan maken of zo? Ja, nou ja, hoe dat precies gaat, dat is niet helemaal duidelijk. Maar Wim van de Donk hoor je weer als scenario... bijvoorbeeld als uh, Piet Hein Donner uh, vicepresident van de Raad van State wordt... dan zou Wim van de Donk misschien minister van Binnenlandse Zaken kunnen worden. Ja, en dan kun je dus wel iets meer op de kaart komen te staan, zoals het dan heet. Maar nogmaals, het is allemaal erg ingewikkeld. En uh, het zijn maar namen, we weten niet precies of het zo af gaat lopen. Want zoals het CDA zelf ook steeds benadrukt... het hoeft nog niet besloten te worden nu. En daar hebben ze eigenlijk wel een punt. Ja, dat ben ik met je eens. Want uh, je moet ook weer niet te vroeg pieken. Dat heb je gezien bij Wouter Bos en bij Job Cohen. Die waren eerst heel populair, maar zakten toch weg. En aan de andere kant het verhaal van Mark Rutte. Hij was partijleider, toen stond hij er slecht voor. En een hele tijd later wint hij de verkiezingen. Dus ja, het kan alle kanten op. Je moet ook weer niet te veel haast uh, hebben dus als partij. En daarom is het ook moeilijk te voorspellen... wat verstandig is om te doen. En met een politicus als Kermit Eurlings weet je dat doe ik ook nooit. Maar Dank Studenten gaan er in vierkante meters op achteruit. Er komen veel kamers bij, maar ze moeten wel indikken. Dat zo. Is het erg druk vanmiddag? Jolande van der Velden bij de ANWB. Het is eigenlijk een uh, standaard uh, avondspits... maar het is wel opvallend wat drukker bij Amsterdam. Het heeft te maken met de mist waardoor spitsroken dicht zijn op de A9. En ook een aanrijding op die A9. Dat is van Diemen naar Amstelveen. Bij Kerk aan de Amstel staat nu vier kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht... Zet ook veel vertraging richting Diemen. Daar staat voor het knooppunt Hodendrecht 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. De komende jaren komen er 16.000 nieuwe studentenkamers bij. Die zijn hard nodig, want er is een groot tekort. Om al die woningen te kunnen bouwen zijn een paar maatregelen genomen. Eén daarvan is dat de kamers dus kleiner worden. Directeur Ton Jochems van Kenses, dat is een woningbouwvereniging... voor studenten, reageert. Wat we de laatste jaren maakten was wel minstens 18 vierkante meter. En dat, uh, dat kan nu weer wat kleiner. Dat, dat wordt dan 15 of 16 vierkante meter. Want die drie vierkante meter per woning, maakt dat echt uit? Ja, dat maakt echt uit. Want het gaat over weinig vierkante meters. Dus het wordt voor ons goedkoper om ze te bouwen. En voor hen goedkoper om ze te huren. En we kunnen er meer maken. Nou, dat is allemaal positief. En hoeveel scheelt dat een huur? Nou, dat kan toch tussen de 25 en de 50 euro huur per maand schelen. Nou, dus ik ga eens even kijken wat studenten ervan vinden. Want uh, hier vlak bij de TU Delft is een gloednieuwe... Studentenflat met nog dus wel grote woningen. Eens kijken of iemand thuis is. Goedemorgen, kom je net uit bed? Ja, ja. Andere huisgenoot, ja, ja. ook net uit bed? Ja, in principe wel. Met hoeveel wonen jullie hier? Vier mensen. Dit is jouw kamer. Hoeveel vierkante meter is dit? 18,3. Aardig ruim, ja. De woningen die vanaf nu gebouwd gaan worden de komende jaar, die worden weer kleiner. Die worden 15 vierkante meter weer. Zou jij die drie vierkante meter missen? Uh, ik denk dat al mijn spullen ook nog steeds met drie-vierkante meter eraf nog makkelijker in kan. Je hebt inderdaad een groot bed. Nou, televisiekastjes, bureau. En nog even ruimte over. Hè? Ja, er moet nog een kleine kast komen. Maar ik kan ook nog een bank en een tafeltje neerzetten en een stoel. En... Past allemaal. Maar dus drie, vierkante meter minder voor wat minder huur? Zou je dat doen? Voor wat minder huur wel. Um, ik zou het wel doen. Gewoon omdat het tekort erg groot is. Maar dit is wel erg relaxed. Nou, je betaalt er ook al voor. En maar... hoeveel betaal je? Uh, 3,87 in de maand. Nou, Een stuk verderop bij een andere studentenflat. Maar een oudere. Eentje gebouwd in de jaren 60, 70. En hier zijn dus alle kamers klein. Kleiner dan we nu gewend zijn. En dit is eigenlijk waar de woningbouwverenigingen nu naartoe terug willen. Dus kijk of ze hier tevreden zijn. Ja, Goedemorgen. Hallo. Wordt gedaan in Badjas. Ja, ik uh, ben pas net wakker. Dus. Een feestje, dus uh, we hebben wel wat biertjes gedronken. De tafel staat nog vol met bierflesjes. Ja, ja. Dus een beetje brak. Met hoeveel mensen wonen jullie hier? Met zo'n 18e. Want we staan hier zeg maar, in jullie keuken, uh, huiskamer, die delen jullie. En dan ja. zijn er 18 kamers nog. Ja, dit is uh, de GR, de, uh, uh, generale ruimte. Gemeenschappelijke, gemeenschappelijke ruimte. Gemeenschappelijke ruimte. Jezus, even welkom hoor hoor uh, Ja, we hebben een mooi groot televisiescherm en een aantal bankstellen en een aantal stoelen allemaal door elkaar heen. Heel veel bierkratjes, bierflesjes. Ja, het is echt een feestje geweest. Maar normaal gesproken op een uh, donderdag zou het heel netjes moeten zijn... dat we woensdag altijd schoonmaken. Volgens het schoonmaakrooster. En, um, nou, wil je die kamer nog even kijken? Ja. Deze is 11,5 vierkante meter. Oh ja. En dat is uh, best nogal klein, maar ik vind het echt prima. Als je een, een beetje een GR hebt, dan is het best wel uh, te doen eigenlijk... als je een kleine kamer hebt. Het is wel netjes, vergeleken met die ik net zag. Is dit echt zo? Voor mij is het nog wel een beetje een pijnzooi. Een groot bureau, hoogslaper, een bank, kast met boeken, kledingkast. Veel kleding op de grond, dat wel. Ja, ja dat moet ik nog even gaan wassen. Hoeveel vierkante meter is deze kamer? Ja, ik denk uh, iets minder dan vijftien. Vind je dit genoeg? Want dit is eigenlijk uh, wat de toekomst wordt van de studentenwoningen. Ja, dat is meer dan genoeg. Je, hebt een, uh, je kunt gewoon een bureau neerzetten en dan kun je eventueel aan studeren. Maar eigenlijk merk je dat je gewoon studeert op de universiteit. Dus wat, wat doe je verder op je kamer? En dat is slapen. Dan heb je alleen maar een bed nodig. En een heel klein plekje voor je vieze was goed. Josephine Trehi trommelde de studenten in Delft uit hun bed. Ze hebben niet veel nodig daar. Echt voor vijf, Gerrit Hiemstra. Een grijs dag in het hele land. Met uitzondering voor de luisteraars in Twente en de Achterhoek. Want volgens mij waren dat de enige plekken in Nederland waar de zon scheen. Ja, vooral vanmorgen scheen daar de zon. In de middag is het daar trouwens ook uiteindelijk bewolkt geraakt. Ach. Maar ja, het verschil was er vandaag wel degelijk. En er is trouwens ook nog een groot verschil in temperatuur. Want in het noorden van het land doet het echt gewoon winters aan. Daar is de temperatuur op dit moment 2 graden. En veel hoger is die vandaag ook niet geweest. En hoe, hoe koud was het daar vannacht? Nou, daar heeft het vannacht gewoon gevroren. Ja. Daar heeft het echt wel zo'n 2 graden gevroren. En in het zuiden van het land is het nu toch wel iets zachter geworden. Daar is het nu een graad of 8. aan negen. Dus er zijn wat verschillen, maar het is allemaal maar minimaal. Het speuren blijft toch naar de zon? Ja. Enige idee waar die morgen zich gaat laten gelden? Ja, dat is, dat is een loterij. want uh, het, het, uh, je, We hebben sowieso morgen te maken met veel wolkenvelden. In de loop van de dag zal de zon er denk ik wel wat doorbreken. Ik schat dat de kans daarop het grootste is in het westen van het land. Daar staat ook iets meer wind. Uh, maar goed, je hoort aan mij wel dat het gewoon heel lastig te bepalen is. Wat dat betreft, is het voor uh, weer mannen en vrouwen frustrerend weer. Hoe komt dat? Omdat het, uh, het gewoon niet verandert? Het, het uh, je kunt er geen pijl op trekken waar de zon doorbreekt en waar niet. En dat, dat, die bewolking, die mist, die, die mistie is in dit soort situaties zo hardnekkig, omdat er maar heel weinig wind is. Er is heel weinig uitwisseling in de atmosfeer. Dus ja, wat een laat je een hand, keer lekker verrassen, hangen. Gerrit. Zo erg is dat ook weer niet. Nee, is ook niet erg. Maar mensen willen toch altijd graag weten wat het morgen wordt en zo. En dat komend is... weekend, in dat opzicht, zal ik nog maar even Gert gaan spelen. Uh, blijft hetzelfde? Ja, uh, je hebt helemaal gelijk. Dank u. 10.000 mensen vinden het ondenkbaar. Koninginnendag in Amsterdam zonder het Radio 538-feest op het Museumplein. De gemeente wil het evenement verhuizen omdat de veiligheid in het geding komt. 538 is het daar niet mee eens en hield een luisteraarsactie. Burgemeester Van der Laan kreeg daarom vanmiddag 60.000 handtekeningen van DJ Ruud de Wild. En van directeur Jan-Willem Brukkenweert. En wij als vijfverwachter willen heel graag uiteraard meewerken aan alle veiligheid die nodig is. Dat weet u, dat hebben we elf jaar lang gedaan. En dat willen we graag nog een jaar en misschien nog een jaar doen. Uh, dus vandaar dat we dit heel graag willen aanbieden. In de hoop dat dat in ieder geval een steuntje is in de rug van de vergadering zometeen. En dat het een uh, hopelijk positieve uitwerking voor ons gaat krijgen. En we weten diep in uw hart, weet u dat we allemaal, alle Nederlanders Amsterdammers zijn hè? U, zegt... u, u, u bent ook geen echt Amsterdammer, toch? Dus eigenlijk ook een echt Amsterdammer. Net als de helft van de Amsterdammers ben ik niet in de stad geboren. Dat klopt, meneer de Wild. Maar u heeft wel een belangrijk punt. Het is in, uh, Amsterdam wil een gasvrije stad zijn en de mensen horen erbij. Ook op Koninginnedag. Maar u weet, we hebben een veiligheidsprobleem. Het gaat niet over hoe u het doet. Dat vind ik belangrijk om nog even van mijn kant te zeggen. We hebben tien jaar met 538 gewoon heel professioneel en, en, en, en eigenlijk prettig samengewerkt. Het gaat gewoon om aantallen. Dat is onze discussie ik like er een paar nu over handen? Ja, ik neem ze. Astrebrug. Natuurlijk. Plezierig. Like Gaat heel goed. <laughs> Oké, okay. dankjewel. zeg veel succes. Okay, en wij zien elkaar snel, want dat hebben we af. Ja. Oké, okay. okay. dankjewel. Wat is nu concreet jullie vraag geweest aan Van der Laan met al deze handtekening? Dat wij op het museumplein horen en daar graag willen blijven. Ik zie nog geen opening. Nou, dan moet je Jan Willem even bij betrekken, onze algemeen directeur. We zijn samen afgelopen vrijdag op de thee geweest. En we proberen eruit te komen. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. En ik hoop eigenlijk dat het, heel eerlijk gezegd, niet een ego-ding wordt. Maar dat het gewoon eerlijk wordt bekeken. Want 538 is veilig. Dat blijkt al al die elf jaar. Ja. En Meneer werd directeur van uh, 538. Ja. Waarom hecht u zo aan die plek? Omdat Amsterdam echt gewoon de plek is waar je moet zijn met koningin en dan het museumplein is natuurlijk een hele mooie uitvalsbasis vanuit de binnenstad om de stad uit te gaan, maar ook weer terug. Dus dat betekent dat je daar de ideale plek hebt voor iedereen om het feest te vieren en om ja, langs te gaan. daar zijn veel mensen die komen even, die komen weer terug. Dat ja. is veel doorloop en dat heb je niet bij de Rai en de Arena. Exact, exact. Is dit nu wel een aanleiding voor u om toch met 538 te gaan kijken of ze op dat plein kunnen blijven? Nou, ik was al in overleg met 538, eh, omdat zij het op zichzelf goed gedaan hebben in de uitvoering en we hen als partner beschouwen... en willen kijken of we dit hele complexe probleem zou op kunnen lossen... dat zij er ook mee kunnen leven in deze 60.000. Ja, maar dat zij er ook mee kunnen leven, betekent dat nou... Ik ga nog niet zeggen wat het betekent, want het is helemaal maar de vraag of het lukt. Maar het was in ieder geval, een vond ik, heel inhoudelijk overleg. Hoe Zou het aflopen, Rut? Ik ben een positief mens. Dat begrijp ik, maar eh, als je reëel kijkt... Luister... Met of zonder 538, het is heel ijdel om te denken... dat ze zonder 538 niet naar Amsterdam komen. Dan kun je een bed reguleren. We moeten eruit. Sorry. Ze moeten eruit, want de gemeenteraad gaat praten over hun petitie... 60.000 handtekeningen, luisteraars van 538... om op koninginnendag de Dag op het Museumplein te kunnen blijven. Edwin van den Berg was dat vanuit het stadhuis van Amsterdam. Vanavond laat is er meer duidelijk wat het effect is van die petitie. Na vijf uur horen we van Johan Cruijff. Correspondent Edwin Winkels heeft er vanmiddag gesproken in Barcelona... en hem gevraagd naar wat hij ervan vindt dat Louis van Gaal algemeen directeur is. Gisteravond zei hij ze zijn gek geworden. Hij dacht vanmiddag nog steeds dat het een grap was. Hij is nog steeds boos. U hoort het. Na vijf uur. Tot zo. Vanavond, BNN Today. Nee, maar niet hier. Ja, dat zei dus uh, <laughs> <shucks was. laughs> Jacques. zwart. Vanavond om half negen op Radio 1. Dat Nederland een te grote vergadercultuur heeft om, om kruif te kunnen laten doen... wat hij bijvoorbeeld in Spanje wel heeft kunnen doen. Luister en kijk mee op radio1.nl. Ik had echt gezegd dat hij fantastisch was in uh, blokfluitspelen. Ik kon natuurlijk helemaal niks, dus uiteindelijk kwam ik daar en speelde ik uh, triangel. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Zijn hersenen zijn beschadigd en zijn leven is verwoest. Hoe alcohol kinderlevens kapot maakt. Vanavond in de vijfde dag, vijf over negen op Nederland 2. Vertrouw in een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spaar Online-rekening met een rente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Sinds een jaar weet ik dat ik MS heb.